Wij verzoeken dit ons samen zijn aan te willen vangen door met elkaar te zingen uit psalm 1 en daarvan het eerste en het tweede vers. zalig hij die in der bozen raad niet wandelt, nog op der zondaar staat. Nog neder zit daar zulke samenrotten, die roekeloos met God en godsdienst spotten. Maar zeer een moedig dag en nacht herdenkt, bepijnst en ijverig betracht. Want hij zal zijn gelijk een frisse boom in vetten grond geplant bij een stroom, die op zijn tijd met vruchten is beladen en sierlijk pronkt met onverwelkte bladen. Hij groeit zelfs op in ramp en tegenspoed. Het gaat hem wel, het gelukt hem wat hij doet. Wij noemden het eerste en tweede vers van Psalm 1.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 Heb niet het geloof onze Heer in Jezus Christus, den Heere der heerlijkheid, met aanneming des persoons. Want zo in uw vergadering kwam een man met een gouden ring aan den vinger, in een sierlijke kleding. En er kwam ook een arm man in, met een slechte kleding. En gij zoudt aanzien dengene die de sierlijke kleding draagt, en tot hem zeggen, zit gij hier op een eerlijke plaats, en zoudt zeggen tot den armen sta gij daar, of zit hier onder mijn voetbank. Hebt gij dan niet in uzelf een onderscheid gemaakt, en zijt rechters geworden van kwade overleggingen? Hoort mijn geliefde broeders, heeft God niet uitverkoren de armen deze wereld, om rijk te zijn in het geloof, en erfgenamen des koninkrijks, Hetwelk hij belooft dengenen die hem liefhebben, maar gij hebt den armen oneer aangedaan. Overweldigen u niet de rijken en trekken zij u niet tot de rechterstoelen. Lasteren zij niet den goede naam die over u aangeroepen is. Indien gij dan de koninklijke wet volbrengt naar de schrift, gij zult uw naasten liefhebben als uzelfen, zo doet gij wel. Maar indien gij dan persoon aanneemt, zo doet gij zonde en wordt van de wet bestraft als overtreders. Want wie de gehele wet zal houden en in één zal struikelen, die is schuldig geworden aan allen. Want die gezegd heeft, gij zult geen overspel doen. Die heeft ook gezegd, gij zult niet doden. En indien gij nu geen overspel zult doen, maar zult doden, zo zijt gij een overtreder der wet geworden. Spreekt al zo en doet al zo, als die door de wet der vrijheid zult geoordeeld worden. Want een onbarmhartig oordeel zal gaan over degene die geen barmhartigheid gedaan heeft. En de barmhartigheid roemt tegen het oordeel. Wat nuttigheid is het, mijn broeders, indien iemand zegt dat hij het geloof heeft en heeft de werken niet. Kan dat geloof hem zalig maken... Indien er nu een broeder of zuster naag zouden zijn en gebrek zouden hebben aan dagelijks voedsel. En iemand van u tot hem zou zeggen, ga heen in vrede, wordt warm en wordt verzadigd. En gij lieden zal u niet geven de noodruchtigheden des lichaams, wat nuttigheid is dat. alzo ook het geloof, indien hij de werken niet heeft, is bij zichzelf een dood. Maar zal iemand zeggen, gij hebt het geloof en ik, ik heb de werken. Toon mij uw geloof uit uw werken en ik zal u uit mijn werken mijn geloof tonen. Gij gelooft dat God een enig God is, gij doet wel. De duivelen geloven het ook en zij sidderen. Maar wilt gij weten, o ijdel mens, dat het geloof zonder de werken dood is? Abraham, onze vader... Is hij niet uit de werken gerechtvaardigd als hij Isaac zijn zoon geofferd heeft op het altaar? Ziet gij wel dat het geloof mede heeft met zijn werken en het geloof volmaakt is geweest uit de werken? En de schrift is vervuld geworden die daar zegt en Abraham geloofde God en het is hem tot rechtvaardigheid gerekend en hij is een vriend gods genoemd geweest. Ziet gij dan nu dat de mens uit de werken gerechtvaardigd wordt, en niet alleenlijk uit het geloof? En desgelijk ook op de Hoer is hij niet uit de werken gerechtvaardigd geweest, als zij de gezondenen heeft ontvangen en door een andere weg uitgelaten, want gelijk het lichaam zonder geest dood is, alzo is ook het geloof zonder de werken dood. Tot zover.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 En eeuwig leeft aan <coughs> genade, barmaardigheid en vrede. Worden u lieder bij den aanvang geschonken, en bij den voortgang rijkelijke vermenigvuldig.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 Verheven volzellige, eeuwige, onveranderlijke En getrouwe majesteit God Te prijzen tot in eeuwigheid Die den hemel der hemelen hebt tot uw troon En deze lagarde tot een voetbank uw heilige voeten die een ontoegankelijk licht bewoont en niet te benaderen zijt buiten het bloed des zoons God. Die de weg geopend heeft met zijn dierbaar bloed ingegaan zijn de eeuwige verzoening, verlossing en zaligheid aangebracht hebbende. En dat met zijn enige eeuwig geldend offer. Van u, den zoon van uw eeuwig welvaar. Op welke grond dan ook ingesteld is geworden. De prediking van het evangelie. En bij monden van uw Heer Jezus gaat dan heen. Predik het evangelie alle creaturen. En die geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn, zal zalig worden. Maar die niet geloofd zal hebben, zal verdoemd worden. O gezegende majesteit, nu is de prediking van het evangelie predikt ons van geloof en bekering. Maar tevens predikt ons dat het een vrucht is van het genadeverbond, waarin gij geloof en bekering komt te schenken door den heiligen geest och hier dat het dan is verstaan mocht worden dat geloof en bekering hoewel in de prediking het van ons geëist wordt maar tevens ons gepredikt wordt dat het bij u te verkrijgen is want van natuur is er geen een die gelooft zaligmakend en van natuur is er geen een die zich bekeert. <lacht> Daarom is het zo noodzakelijk. En vandaar uit dat u ook gegeven hebt de plaatsen des gewets dat we nog mogen naderen om zulks van u af te bidden dat de vrucht van de prediking nog mocht zijn, dat er nog zondaren in de pindraad getroffen zouden worden, om uit deze tegenwoordige boze wereld getrokken te worden en overgebracht te worden in het koninkrijk de zoons van uw eeuwig welvaar, waartoe gij gegeven hebt de openbare bediening, en de prediking van uw getuigenis. Och, hier en het mocht u behagen. Met uw genade en heilige geest nog onder ons te wonen. En in ons midden te werken. Want van de jongste aan tot aan de oudste toe. Hebben we allemaal een kostelijke ziel voor de eeuwigheid, Waar we nog velen onder ons zijn wellicht. Die gelijk de Nineviter de linker niet uit de rechter kunnen. Dat wil zeggen de waarde van de onsterfelijke ziel niet kennen. O God, gij mocht toch die waarde eens opkomen binden. En thuis komen brengen dat onze ziel een eeuwigheidswaarde heeft. En of een eeuwigheid te, een eeuwig verloren. Of om eeuwig gehouden te worden. O, nooit om uit te drukken wat het is. Om voor eeuwig gezellig te mogen worden. Maar ook zullen er geen woorden en geen pennen zijn om te beschrijven. Wat het is er eeuwig buiten te blijven. Ach, Heer, gij daar daartoe dan. In woord nog gebruiken heilig en dienstbaar stellen. Waarvan Paulus getuigd wij dan wetende... De schrik des hieren bewegen de mensen tot het geloof. Zou u daartoe dan ook nog onder ons willen zijn? En waar gij zullen verbracht zullen hebben. In zijn beginsel al is het. Dan ze het er zelf niet voor kunnen houden. Maar moeten eigenen. En dan ze niet kunnen leven. En die kunnen niet kunnen sterven. Dat u het leven uit het leven weggenomen hebt. En dat wil zeggen het vermaak voor het vlees. En dat u geven dat ze leren kennen niet te kunnen sterven. Want sterven, dat is God ontmoeten, dat kunnen ze ook niet. Heer in de wereld leven kunnen ze niet meer. En verloren gaan kunnen ze ook niet nogthans. Wanneer gij bij het licht van uw woorden doet kennen. Door de bedaling des heiligen geestes zullen ze de schuld al overkrijgen te nemen. Ach, heren, dat is er is iets van mocht te leren. Om tot eigen hart te leren, zeggen: o mens, gaat gij verloren. wijt het aan de heren niet, want die is de oorzaak van uw verdoemenis niet. Ach, heren, <kwijnt> zou u daartoe... Nog onder ons willen wonen en in ons midden willen werken. Waar gij toch altijd maar schuld werkt hier. Aange mens werkt op zijn werk heiligheid en eigen gerechtigheid aan als wortelijke liefde. Maar gij werkt op uw hier aan en verklaart zonder schuldig waarvan gezegd: zegt, mij hier zal ik hier dat wil zeggen, waar je op een andere plaats getuigd... Ken je alleen maar dat je tegen den heeren uw God gezondigd hebt. Want ik ben goede tieren, spreekt de Heer. Zou u daartoe dan ook in dit avontuur... uw woord nog willen heilige zegen en dienstbaar stellen... waartoe Gij het gegeven hebt, En ja, dat zal u kennen. Dat niet tegenstaande van een, een afgesneden en een verloren zaak is. Een deur der hoop ontsloten mocht worden in het dal van Hagel. En de poorten der gerechtigheid open zouden gaan. Maar dan zou tevens mogen ervaren Dat ze nu niet weten alleen dat gij de deur zijt. En de schoonheid van die deur bewonden, en zelfs zouden kunnen bespreken. Maar dat gij zegt, ik ben de deur. En die door mij ingaat, zal behouden worden. En zal ingaan en uitgaan en wij te vinden. O gezegende, gezegende majesteit. Daardoor roept gij nog, wendt u naar mij toe. Om behouden te worden, wordt behouden. En daartoe roept gij nog zoek den de Heer, terwijl hij te vinden is. Roept hem aan terwijl hij nabijste godloze verlaten zijn weg. En overrechtige man zijn de gedachten. En hij bekeren zich tot een Heer en tot onze God. Want hij vergeeft menigvuldigd. Ja, komt gij nog te roepen, kom dan herwaarts tot mij. Ga je alle die vermoeid en belast zijn en ik zal u rust geven. O gezegende majesteit zou het nog willen werken. Dat het onder ons nog eens gehoord mocht worden. Dat we nog eens vrijgesproken zouden worden. Op grond van recht van schuld en straf. En een genade recht verkrijgen tot het eeuwige leven. Oh, dat alle grond ze buiten Christus als grond zou ontvallen. En dan al is het aan ze met vele dingen bekommerd zouden zijn. Maar dat de grootste bekommering voor hun ziel zou worden. Hoe kom ik rechtvaardig voor God te staan? Ach, hier, gij mocht daartoe dan. ook in dit avontuur uw woord nog heilige zegen en dienstbaar stellen. Tot red en tot besturing ook in zoverre Gij die genade verheerlijk hebt met mee te weten. Voor eigen hart en leven. Dat u ons toch bewaren. Bij de leer van uw woord. En bij de eenvoud van uw getuigenis. En dat we niet te spoedig zelden tevreden zijn met onszelf. Want hier wij geloven dat een kind van God. Nooit tevreden kan zijn met zichzelf. Wel met u. En wel met Christus door de Heilige Geest. Ach, dan zou het kunnen zijn wat vrij heeft elk. Die uwe werd bemind. Zij zullen aan geen hinderpaal zich stoten. Maar die tevreden zijn met erzelf. We zijn op een gevaarlijk spoor. En op een gevaarlijk terrein. Hij mocht ons daartoe bewaren. Maar anders hier. Ach, we zijn zo erg geliestig. We hebben het morgen u nog uitgedrukt wanneer we de hulp moeten voordeur zouden hebben. En ze door de achterdeur er weer in. Want we zijn vlees. En we zijn vleeselijk verkocht onder de zon. Achter heeft een apostel Paulus iets van geleerd. Waarvoor hij schreeg kreeg. Een scherpe doorn in zijn vlees. En een engel des serfens die hem met vuisten sloeg. Al hij zich op de genade niet zou verheffen. Zo wist hij Paulus klein te krijgen en klein te houden. Zou hij ons die genade willen verlenen. Om bewaard te mogen worden in de vrees van je lieve naam. Gedenk nog wat wettelijk verhinderd is. Gij kent ze bij name waar ze zich ook mochten bevinden. In de ziekenhuizen gesticht, de sanatoria's. Waar ze zich bevinden. Ook die ons van deze plaats afhoren. Je mocht, kon het zijn, de waarheid nog heilen. Zegen en dienstbaar staan. Ga het nog voorts. Uw ziel over de lengte en breedte der rijden. Gedenkt nog in ogen en in een banden, die tot u zuchten en vluchten, binnen en buiten de grenzen van ons vaderland. Gedenkt onze kranken, zwakke, kruis, wettelijk verhinderden, al vandaag eenzame, verlatene wezen, we, wezen of wezenaars wat zwanger mocht zijn of gebeurd hebben, troost alle die in nood en smart tot u verheffen het angstige en uw gezegend koninkrijk nog uitbreid het satans rijk verstoor onder jood en dan. uw getrouwe knechten genade schenken al dat de bezuinig zuiver geluid mocht vegen ons diep verzonken land verzingen volk en verscheur de kerk in uw toren des ontfermens te gedenken. En we ons als opleiden voor uw eeuwig en gezegend koninkrijk verhoorde ons daartoe. Dan, ook God alle genade, in het aangezicht van uw lieve zoon Jezus Christus. En dat uit loutere genade uw woord nog zegen onze harten. Om Jezus willen. Amen. <tie> <tie> <tie> <tie> en mijn hordes. wellicht hebt gij wel eens opgemerkt. Dan de eerste twee psalmen. Dan die geen opschrift hebben. De eerste psalm begint met zalig. En de tweede die eindigt met zalig. Zonder dat die een opschrift hebben. Dus eigenlijk een inleiding zijn tot de psalmen. Zoals God ons de psalmen gegeven heeft. We vinden dan in psalm 1 wel drie hoofdstukken. Ten eerste levensbeginsel. Ten tweede levensgehalte En ten derde levens einde. We zijn in de eerste plaats levensbeginsel. Welzelligheid. Die in de boze raap niet wandelt. Nog op het pad der zonder staat. Nog neder zit waar zulke samenrotten. die roekeloos met God en God is pot. Levensgehalte uh, waar we vinden marcheert weg, blijmoedig, dag en nacht, herdenkt, pijnst en ijverig betracht. En uh, dan levensvrucht wat eindigt, uh, levens eindigt, want hij zal zijn. ...gelijk een frisse wolk... ...in vette grond geplant bij een stroom... ...die op zijn tijd met vruchten is beladen. hebben we in de eerste plaats... ...een levensbeginsel. En mijn houders waar dat nieuwe levensbeginsel niet is... ...daar kan nooit gehandeld worden zaligheid. Die in de boze raad niet wandelt, nog op het pad der Zonderstad. Een levensbeginsel neemt een heel eenvoudig beeld. Een mens, wanneer hij dood is, dan kunt je van zo'n mens niet verwachten dat hij iets doet: dat hij nog werkzaam is, want hij is immers gestorven. Zo min. Dat nu een dood mens iets kan doen. Zo min kan een geestelijk dode iets doen. Wat God kan behalen. Zo min zeggen we. Als een die natuurlijk dood is. Onbewegelijk is om iets voor te brengen. Zo min kan een geestelijk dode iets voorbrengen. Wat God kan behalen. Nu gebeurt het dat men, een mens die de natuurlijke dood is gestorven, oproemt. En dan kan zo'n geestelijk dode er nog mooi uitzien. We hebben zelfs meegemaakt in ons leven dat de vrouw had, de man die dood was, een bos tulpen in zijn handen gegeven. En zei tegen me, daar zal hij in de hemel toch wel blij mee wezen. Zo blind en dood is een mens. Uh, merk eens, mijn ouders, daar lag een man met een borst tulpen in zijn hand, maar in de kist. Uh, wel met sieraad en opgepronkt, uh, maar het was alles dood. Dus daar moet een levensbeginsel zijn om in levensgehalte zich te openbaren. Om tot een gezegend levenseinde te komen. Een levensbeginsel. En wat is dat levensbeginsel? Dat zegt een apostel Paulus zeer schoon. In Efeze 2 vers 1 en vervolgens. En u heeft hij mee de levend gemaakt. Daar gij dood waart in de zonde en misdaad. En heeft u mede opgewekt, en met Christus opgewekt, uit de dood tot een nieuw leven. Uit genade zijt gezellig geworden, door het geloof. En dat is niet dat u, dat is Gods schaam. Dus daar is het levensbeginsel. En waar dat levensbeginsel is, daar is werk daar is werkzaamheid, welk werkzaamheid? Wel, daar wordt immers de genade des geloofs gebrocht. Door de heilige geest in dat levensbeginsel. En dat levensbeginsel is werkzaam. En waartoe is dat werkzaam? En wel, dan krijgt de wet van God te beminnen. Die uw wet beminnen hebben grote vrede. Wat vrede heeft eigenlijk die uw wet beminnen. En welzellig zijn de oprechten van gemoed die ongeveinst des zere wet betreft. Dat nieuwe levensbeginsel krijgt tot doel de ere en de verheerlijking van het wezen gods. En het openbaart zich in de levenswijze, levensgehalte. Die levensgehalte of die levenswijze openbaart zich als vrucht van levensbeginsel... In Gods vruchtigheid, in Gods zaligheid. Het ene is onherroepelijk aan het andere verbonden. Het is onmogelijk, zegt de catechismus, die Christus door een waar geloof is ingeleid. Dat hij niet voort zal brengen, vruchten der denkbreid. Dus die levensgehalte openbaart zich. We gaan het is maar een inleidend woord, niet verder over uitweiden. Je openbaart zich bij van, neemt een eenvoudig beeld wanneer een kind geboren is. Je openbaart zich uit een honger en dorst, als ze schreeuwt. Of dan ze schreeuwt naar de borst van de moeder. En je openbaart zich in levensgehalte, dan ze aangewezen zijn op de zorg der ouders. En wanneer het in een rechte zin zouden zijn, en even tussen twee haakjes, er zitten hier ook nogal wat kinderen. Dat een rechte levensgehalte van een kind tegenover de ouders is gehoorzaamheid aan gezag. En waarin bestaat die gehoorzaamheid wanneer ouders een kind een boodschap bevelen? Dat dan eerst zo'n kind zegt, wat krijg ik daarvoor? En zo'n moeder of vader zou zeggen, je krijgt dit of dat, handelen we verkeerd met onze kinderen. En weet je waarom? Dan neemt men weg, en zelfs en de ouders zouden mee meedoen, wanneer ze eerst wat gaan beloven, om dan wat van die kinderen te vragen. Die kinderen zijn krechtens het levensbeginsel wat ze uit haar ouders verkregen hebben. Verplicht om in gehoorzaamheid te doen wat de ouders ze bevelen. En weet ik wel, mijn ouders, in dat opzicht misschien zitten er onder ons nog wel kinderen die vandaag nog ruzie met elkaar gehad hebben. Dat is ook niet naar de wilde ouders. Nee. Die misschien uit de kerk gekomen zijn. En misschien onderweg nog ruzie met elkaar gehad hebben. Dat is niet naar de wilde ouders. Gehoorzaamheid is een vrucht der liefde. En wanneer men zegt dat men de ouders lief heeft. Is men verplicht gehoorzaam te zijn. Maar wanneer zo'n kind een boodschap gedaan heeft. En het brengt die boodschap thuis. En die moeder beloont dat. Beloont ze niet omdat zo'n kind wat verdiend heeft. Maar die beloning is een liefdegift. Niet een verdienend gift. Kinderen. Uh, die kunnen niets verdienen bij de ouders. De ouders die hebben alles voor de kinderen gedaan en doen alles voor de kinderen. Helaas zijn er zo weinig kinderen die het opmerken. Jongens en meisjes merken jullie toch wel eens op. Wat uw ouders voor u doen, wat uw ouders steeds voor u doen en gedaan hebben. Gedurig zorgen dat je schone kleren hebt. Gedurig zorgen dat je eten en drinken hebt. Gedurig zorgen dat je slaapgelegenheid hebt. Uh, waarderen jullie nog wat jij je ouders hebt? Uh, denk er eens even over na. Maar in de geestelijke zin is het ook zo mijn ouders. Ach dat leven. Wanneer God iets komt te gebieden is niet zo duidelijk wat krijgen vooruit betaald. Maar dan zal die levensgehalte zijn. Dat was vrucht van de goddelijke lief. Zullen gaan doen wat hem wel behagelijk is. En wanneer we dat mogen doen zonder rekening op loon. En hij komt te belonen. Dan geschiet die beloning niet. Omdat we wat verdiend hebben. Maar die beloning geschiedt uit genade. Zodat, wanneer we zij de levens begint, een levensgehalte, wat dan ook het levens einde zal zijn. De eeuwige heerlijkheid. De eeuwige heerlijkheid. En niet als een zeker loon, maar levens einde. Hij zal zijn gelijk een frisse boom. In vette grond gepland in een stroom die op zijn tijd naar vrucht is belaten, We vinden in de openbaringen dat er een rivier vloeiende was uit de troon van God. En aan die rivier stonden bomen. Welke bladeren waren tot genezing der eidene. En ze gaven de vrucht van maand tot maand. Een beeld van de kerk en de eerlijkheid. Wij vragen daartoe dan in dit avontuur een weinig aandacht voor de 24ste zondagsafdeling van onze Heidelbergse Catechismus. En wel voor vraag 62, 63, 63 en 64 met het antwoord. Vraag 64. Maar waarom kunnen onze goede werken niet de gerechtigheid voor God of een stuk daarvan zijn daarom? Dat de gerechtigheid die voor Gods gericht bestaan kan, gans volkomen en de wet Gods in alle stukken gelijkvormig moet zijn. En dat ook onze beste werken in dit leven, alle, onvolkomen en met zonde bevlekt zijn. Vraag 63. Hoe verdienen onze goede werken niet? Die God nogthans in dit en het toekomende leven wil belonen. Antwoord. Deze beloning geschiedt niet uit verdiensten, maar uit genade. Vraag 64. Maakt, maar maakt deze leer niet zorgeloze en goddeloze mensen? Antwoord nee, zij. Want het is onmogelijk dat zo wie Christus door een waarrechte geloof ingeplant is, niet zouden voortbrengen vruchten der denkbaarheid tot zover. Wij vinden hier gehandeld over de rechtvaardigmaking, maar niet uit de werken. Ging het in zondag 23 over de rechtvaardigmaking door het geloof. Hier wordt de rechtvaardigmaking verdedigd zonder de werken. wens je aandacht in de eerste plaats te bepalen. Wij werken zonder geloof vruchteloos, nutteloos en waardeloos. Ten tweede geloof zonder werken, vruchteloos, nutteloos en waardeloos. In de derde plaats geloof en vrucht als en werken als vrucht, een gezegende en een zalige zegen waarvan we vinden, een voortbrengen vruchten der dankbaarheid. We zullen trechten, met de hulp van de tot enige lering en onderwijzing te spreken. Voordat we dat doen zingen we van psalm 19. En daar van het zesde en zevende vers. Dus krijg ik van mijn plicht, o oh God, een klaar bericht. Wat is vooruit zich schoon. Hij die op u betrouwt, vertrouwt, uw wet onderhoudt, vindt daar een grote loon. Maar Heer, wie is de man die op nauwkeurig kan zijn dwaling ondergronen. O, broom van het Hoogste goed, was reinig mijn gemoed van mijn verborgen zon. Weerhoud weer uw knecht dat Hij zijn hart niet echt aan het dwaas En wat er verder volgt in het zesde en zevende vers van Psalm 19. De vraag tegelijk begint, als daar in het voorgaande antver, vraag en antwoord nog gezegd wordt, waarom zegt gij dat alleen door het geloof rechtvaardig zijt, niet dat ik vanwege de waardigheid mijn geloofsgoden aangenaam ben, maar daarom dat alleen de genoegdoening gerechtigheid en heiligheid van Christus, mijn gerechtigheid voor God is. En dat ik die niet anders dan alleen. Door het geloof aannemen en mij toe-eigenen kan. Nu vinden we in zondag 24 zeggen we. Een tegenwerping. Dus eigenlijk een tegenwerping tegen de leer der rechtvaardigmaking. Die uitsluit alle mensenwerk. En er wordt de vraag gedaan, maar waarom? Er kunnen onze goede werken niet de gerechtigheid voor God of een stuk daarvan zijn. Dus er wordt hier gesproken over onze goede werken. En dan zegt hij daarom dat de gerechtigheid die voor Gods gerecht bestaan kan, gaans volkomen... En de wet Gods in alle stukken gelijkvormig zijn. En dat ook onze beste werken in dit leven onvolkomen en met zonde bevlekt zijn. Er dus hier wordt afgesneden werken zonder geloof. Het voorgaande gaat over door het geloof aangenomen. En het geloof, mijn oordes, erkent geen werken, maar erkent alleen het werk van Christus. Het zaligmakend geloof, dat erkent niet wat ik gedaan of doet, maar het zaligmakend geloof erkent alleen wat God en wat Christus gedaan heeft. Door den heilige geest. Nu wordt hier de vraag gedaan of dat er dan... Van goede werken geen stuk of de gerechtigheid kan zijn voor God. Of dat we ons niet verdienstelijk kunnen maken. Nu zijn er twee soorten goede werken. Waarvan de ene hoe goed ze ook mochten zijn. In wezen waardeloos zijn voor God. Wanneer ze niet geschieden uit het geloof. En dan zouden we hier, om het zo duidelijk mogelijk te maken, een uitgebreid veld vinden. Hoeveel goede dingen heeft God ons nog niet gelaten, zelfs na onze diepe val. Een goede dingen neemt wij voorbeeld, in, in het huwelijksleven heeft God nog gegeven dat men voor elkaar de goed en goede werken doet de man zorgt voor de vrouw en de vrouw zorgt voor de man is werkzaam de man die werkt uh, voor het gezin en de vrouw is werkzaam voor de gezin dus die zijn beide werkzaam dat heeft God nog gegeven onder de algemene genade maar hoe goed en schoon opdat dat het huwelijk zou kunnen zijn in het leven. En het is geen vrucht van het zaligmakend geloof. Heb het geen waarde voor God. Dat wil zeggen. Het doet en het geeft ons niets tot zaligheid. We zouden hier verschillende dingen kunnen noemen. Bedenk eens. Daar zijn zoveel ziekenhuizen. Daar zijn blinde gestichten, dove gestichten en krankzinnige gestichten. Waar sommige mensen er gehele leven aan opofferen om dienstbaar te zijn voor de evenmens. Ik zeg, er gehele leven opofferen, dienstbaar zijn voor de evenmens. En al is het dan ze de leven zich opgeofferd heeft voor de naasten en het is geen vrucht van het geloof dan hebben ze geen bestaan voor de goddelijke gericht dan gaat men met alle goeds dat men gedaan heeft nog voor eeuwig verloren is het geen wonder mijn heurdes, dat die leer vernuikend is voor onze verdoemelijke hoogte? Dat al is het, dat je je leven lang je best gedaan heeft. Onberispelijk geleefd zou hebben. Al was het dat je al je goederen en armen uitgedeeld zou hebben. Al was het dat je je eigen overgaf om worden, En je miste het zelfmakend geloof. Dan gaan we met dat alles verloren. Dat is geen gerechtigheid waarin we bestaan vinden voor God. De ervaring leert mijn hoeders. Dat wanneer zelfs sommige mensen de leven besteed hebben. Om arme of zieke of zwakke mensen te helpen. Ik zei ze even in de ziekenhuizen. En... Men komt aan het eind van het leven. Dan komen zulke mensen. Dan worden ze er goede werken geprezen. Wat ze niet gedaan hebben voor dit en voor dat. En dan worden er goede werken geprezen. En als ze het niet verhoed. Worden ze op grond van die goede werken binnengezet. En nu zeiden we vanmorgen. Nu is bijna heel de wereld verkenkerd. En bijna alle godsdiensten verkankert. En met dat wanneer afgekeurd worden al onze goede werken. Als waardeloos, nutteloos en vruchteloos. Ik weet mijn leurders dat dit een leer is. Die is zo tegen de natuur van een mens. En zo tegen de aard van een mens. Want daar krijgt de dood, de hoogmoed, een doodsteek. En zelfs neemt nog een heel eenvoudig beeld. Dat al is het, dat een moeder of een vader een gezin gehad heeft met tien of twaalf kinderen. En heel de leven opgeofferd hebben voor de gezin. En ze gaan dan sterven. Uh, dan kunnen ze. En worden ze nog niet uitbetaald. Voor hetgeen dat ze gedaan hebben. We weten van een gezin in de tijd. Er was een weduwe die had. Uh, tien kinderen. Negen kinderen van de tien verloren in de leden. Dus die heeft toch wel een proef weg gehad. En een tiende die overbleef was nog blind. En we zouden zeggen. Ach, wat heeft zulke mens toch een proefleven. En wat heeft ze veel besteed aan de leven. En toen ze op de ziek en sterf kwam, moest ze bewaakt worden. Waarvoor? Ach, anders had ze de leven tekort gedaan. Niet beloond geworden, mijn oortens. En dan ontbrandt de vijandschap. En dat kan zich hier al openbaar de vijandschap in zonderheid wanneer we op godsdienstig terrein en nog onze plichten vervuld hebben onze gebeden op zijn tijd gedaan hebben onze bijbels gelezen hebben op zijn tijd en vermenigvuldig dat maar en het is niet een vrucht van een nieuw levensbeginsel dan is het Werken zonder geloof uh, dat. Ik wil hier de nadruk op leggen. Waar mijn ouders wordt wel eens gezegd. Ik heb voor die of die zoveel gedaan en weet je wat je krijgt tot dank, stank tot dank. Ja. En dan kan er wrevel in het hart te komen tegen de mensen die we goed gedaan hebben. En we geven we daarmee te kennen. In de grond geven we te kennen hoe dat ons hart is. En dat we eigenlijk nog uitbetaald hebben willen worden. En als God ons dan nog niet uitbetaalt. Openbaart zich soms nog de vijandschap. Zo ben ik en zo zijt gij. Of dat u er ooit aan ontdekt geworden bent. Dat is een tweede zaak. Maar zo ben ik en zo zijt gij. Waarom vasten wij en ziet het niet. En waarom kwellen we onze ziel en gemerkt het niet. Dit is niet het vaste zegt God dat ik vergis. Dus het is een pijnlijke zaak mijn ouders, Voor onze verdoemelijke vervloekte holvaardij. Om afgekeurd te worden verduigd. De Niks ik zeg dat al is het nog een weldaad. Dat God onder de algemene genade nog geeft. Dat het mensdom nog met elkaar leven kan. Dat men elkaar weer nog dienen kan. Dat men elkaar weer nog helpen kan. Wat nog een voorrecht is als we het nog doen kunnen en doen mogen. Maar we moeten er steeds bij denken. Dat bij alles wat ik doe... Maak ik me niet verdienstelijk. Nee. Al is het. Dat ik mijn leven zou doorgebracht heb In de dienst van God. En het zou alleen maar geweest zijn. Onder de algemene genaam. Wat wijsheid en wat verstand. Wat God een mens komt te geven. En daardoor zijn leven versleten heb. En het is geen vrucht. Van het geloof, daar ga ik al wisten dat ik 50 jaar gepreekt heb voor eeuwig verloren. Als het geen vrucht is van een vernieuwd leven. Misschien, mijn redders, vindt u dat wel erg scherp, maar het is een eeuwige wereld. Wij vinden hier zo duidelijk, maar waarom kunnen onze goede werken en voor God? Uh, niet uh, waarom kunnen ons goede werk niet de gerechtigheid voor God. Of een stuk daarvan zijn. Of een stukje. Om God nog een beetje te helpen. Uh, zelf wat doen en God ook nog wat doen. Nee. Dan vinden we het antwoord zeer helder en klaar. Daarom. Dat de gerechtigheid. Uh, die voor Gods. Gericht bestaan kan. haalt het in gedachten. Dus hoor. We hebben daar in het morgenuur al bij stilgestaan. Dat de gerechtigheid. En dan wil ik het tussen twee haakjes toevoegen. Dat het die gerechtigheid is. Dat die gerechtigheid verworven is door Christus Jezus. Dat die gerechtigheid zo volkomen was. Dat God daar een welbehagen in genomen heeft. Wat gebeurt er toch dikwijls, mijn houders. Wanneer men zich. Uh, krachten en gaven besteed hebben. Voor het een of ander doel. En we worden niet beantwoord. Of niet geprezen. Of niet genoeg beloond. Of dergelijke. Hoe dat in het hart. De vijandschap zich openberg. Och laat ons toch overdenken. Dat voor God. Moet het een gerechtigheid zijn, die geheel overeenkomstig is de wet. En welk een gerechtigheid is het dat God liefhebben boven alles en maar naast als zichzelf? En die gerechtigheid ben ik in het paradijs verloren. En we zeiden van morgen, we hebben, en God die hoeft ons niet een handje te helpen, en zelf kunnen we het niet. Maar God moet in wezen alles doen. En die moet in wezen alles worden en alles zijn. Vandaar het dat wanneer men ook nog aan het toppen is. Om in en voor ons eigen hart. Het denken een rechte gestalte voor God te verkrijgen. Om ons aangenaam te maken voor God. Is vruchteloos. Daar kan allemaal nog een vrucht wezen van werkheiligheid. En eigen gerechtigheid. Wat in wezen is vijandschap tegen God. Daarom mijn ouders, De gerechtigheid die voor Gods gerecht bestaan kan. Uh, moet zijn. Gans volkomen. En de wet Gods in alle stukken uh, gelijkvormig zijn moet. En dat onze beste werken in dit leven alle onvolkomen en met zonde bevlekt zijn. We zijn in de eerste plaats uh, dat goede werken zonder geloof, uh, waterloos, vruchteloos zullen blijken uh, bij de dag des oordeels. Maar nu vinden we hier nog een deel. Uh, we zijn, er zijn twee goede werken. Dus die uit het geloof geschieden, waar ik straks nog even op terugkom, dan vinden we dat al is het dat de kerken Gods goede werken zal doen, dat ze dan nog zich niet verdienstelijk maken en zich aangenaam maken voor God. Waarom? Wel, de onderwijzer zegt dat onze beste werken in het leven onvolkomen. En met zonden bevlekt zijn. Dus zelfs wanneer de genade des geloofs en de genade des heiligen geestes gekend wordt en men zout goede werken doet, die een vrucht is van een vernieuwd leven, dan is het nog met zonden bevlekt. En dan kunnen we God nog niet bereiken. En weet je wat nu zo erg is mijn ouders? Hoe tikkels en hoe spoedig zijn we niet gekrenkt. Wanneer we eens uh, door de een of andere afgekeurd zouden worden. Wat geeft dat een bewijs. Wel dat we voor ons doen nog wat schrijven en geschreven hebben. Want als we waarlijk verwaardigd mogen worden. Om bij goddelijk en geestelijk licht te leren kennen. Dat uit de werken der wet geen vlees gerechtvaardigd wordt voor God. Dus dat ik in Adam verdoemelijk licht voor God. En dat nu de gerechtigheid, de heiligheid en de genoegdoening van Christus. Mijn gerechtigheid voor God moet wezen. Niet een tekst en een vers. Niet een toestand, en niet wat aangename gestalt is, en niet, ik heb, neemt mijn horens de gerechtigheid van Christus. En buiten die gerechtigheid, die goddelijk en geestelijk is, kan er wel voor het gericht gods niet bestaan. Ach, wanneer er nog onder ons zijn zal, die zich soms gekrenkt voelt, bij de een of andere gelegenheid, ach, bedenkt is, ga dus even je gedachten naar, is je hoogmoed niet in gedrang bekomen. Je hoogmoed niet in gedrang bekomen. En waar de hoogmoed in gedrang komt en men handhaaft zichzelf, heb het altijd een ander gedaan. Igelijk ja. Eerlijk te waarheid toe, Als onze hoogwaardij in gedrang komt, en we krijgen niet aanvaard dat alles wat van mij komt waardeloos is in het gericht van God. Ach dan komt onze hoogmoed ingedrenkt. En dan heeft het een ander nog gedaan en wij niet. Maar als we is bij ons boos bestaan en wat we vanmorgen zijn en kort geleden op het graf nog zijn. De reingeschapen mens. De diepgevallen mens. Maar de gans verdorven mens. En als we eens bepaald worden. Bij die gans verdorven mens. Dan komen we wel aan de wet Dat er van mij geen werk is wat God kan maken. Dan moet men de dood gaan schrijven. Op alles wat ik van mee heb meegebracht Toch kan God hier uh, voor het tijdelijke soms ook nog belonen. Laat ik eens een beeld geven uit Gods woord. We vinden dat u Jehu gezalfd had tot koning over Israël. En uh, wat heeft Jehu gedaan? Die deed wat recht was in de ogen des Heer. In welk opzicht dat hij de baas uitroeide en het geslacht van aangaf. Maar wanneer dat hij dat uitgeroeid had. Vinden we nog dat hij een keer Jonadab tegenkwam. En dat hij zegt klim op de wagen. En dan zegt hij zie mijn ijver aan voor de heer. Dus een ijver die hij had voor de heer. Waardoor hij het geslacht van zeggen we van aangebouwd roet. Meende hij zich nog aangenaam te maken. Wat vinden we? Dat hij had wel de baalsdienst afgeschaft. Maar niet de kalverdienst. Evenwel. Wandelde hij in de weg van Jerobeam de zoon van Ebert. Dan vinden we. Dat God omdat hij gedaan heeft. In dat opzicht. Wat recht was in de ogen des Heer, het uitgesproken vonnis over Ajafs geslacht te voltrekken, zou hij tot in het vierde geslacht een koning op zijn troon hebben. Zodat we vinden dat Jerobian Tweede, die heeft, dat was de vierde uit Jehu, veertig jaar geregeerd en bracht nou die, in die veertig jaar het volk Israëls, nog tot een rijke staat. en merk is. Dus die man die kreeg zelfs een belofte. En hij werd beloond dat tot in het vierde geslacht na. Dan vinden we van Jehu en van zijn zoon Joas. En Joas en van uh, de tweede. En ze deden dat kwaad wat in de ogen zin is, Zo kan men hier nog tijdelijke zegeningen hebben. Die God ons geeft voor de tijd. En als het niet verhoed wordt. En het is geen vrucht van een vernieuwd leven. Dan eindigt het bij de dood. En dan moeten we met dat alles voor eeuwig nog komen, We zeggen... Deze ding met ernst. Dat werken zonder geloof geldt niet bij God. Want onze gerechtigheid moet zo volkomen zijn. Waarvan we hier vinden dat ook zelfs van Gods volk. Als we ten tweede over de goede werken van Gods volk spreken. Dan kan het wezen dat twee mensen hetzelfde werk doen. ...waarvan het ene is een vrucht van geloof... ...en het andere een vrucht van een gebroken werkverbond. En nu, waar het een vrucht is van geloof... ...dan openbaart het zich nog... ...dat het met zonde bevlekt is, Zodat er voor ons geen roem overschiet, ...waarvan dat een apostel is.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 maar er lacht, er is er ligt, er is er ligt al het geld, de gelden. Waar is het geld? Al die gelden zijn Het is niet meer waar te het hoofd. de politie. Het mag Het mag niet. Het en natuurlijk, deze pleitjonger, deze vangst is een woord vervat. Of moet je ervoor helpen? Of ik heb er geen Ja, dat klas, dat wil ik niet voor nog ongeveer nauw. Ik ben niet zo heb nog een paar rekeningen over If you see you, I go back to this GPS. <laughs> Over here, for three H vorhand, on theistic ones. H.i. r.o i to the sav taxy PR.A to go back.I s House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 I was a out for passing in the This could have an I would be a certain that meant this one and that meet and some of our techniques for to the group of tree to the buttons it was a big deal if it wants for a the still the feet. I can see going out. a horse. is You I'm to get the house. You you're to You know, you're to the the Dateleten gaat er niet uitburen van superbeelriek. Nometeen resoligen de rijbeen morgen. N comparative nationale... ...gestουμε qua de zink bijvoorbeeld een mare gebouw, een hoog en en de contractelen er niet over. dat je ik niet hoe het is niet goed, Dat is het is is met minder veel moeite in het westen in Het in het Het het in het maar. Het het Het het Het het Het het I really know the writing. And the more of the writing, I will tell you the story. The writing is <laughs> the answer when it is <laughs> on the that mouth. I have done a little a I have done bit of a I a I a bit a bit a bit of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 I was going up to the village a little bit of a little bit a little bit of a little bit of a little bit of a Если вы хотите, да, вы можете придумать нации или нет. Я бы не хотел, чтобы я вывел людей в этот не хотел, чтобы я вывел всех, чтобы я хотел, чтобы я вывел всех,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 Aan Christus en buiten die gerechtigheid, die goddelijk en geestelijk is, er kan we voor het gericht Gods niet bestaan. Ach, wanneer er nog onder ons zijn zal, die zich soms gekrenkt voel. bij de een of andere gelegenheid, ach, bedenkt is, ga eens dus even je gedachten naar, is je hoogmoed in die gedrank bekomen. Je hoofd moet niet in gedrang komen. En waar de moet in gedrang komt. en men handhaaft zichzelf. heb het altijd een ander gedaan. Ja. Eerlijk te waarheid hoor. Als onze hoofdvaardij in gedrang komt. en we krijgen niet aan ver. dat alles wat van mij komt. waardeloos is in het gericht van God. Ach dan.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 Maar wanneer dat hij dat uitgeroeid had, vinden we nog dat hij een keer jongen dat tegenkwam. En dat hij zegt, klim op de wagen. En dan zegt hij, zie mijn ijver aan voor de leren. Dus een ijver die hij had voor de heer, waardoor hij het geslacht van, zeggen we, van aangebouwd roept, Meende hij zich nog aangenaam te maken, wat vinden we? Dat hij had wel de baalsdienst afgeschaft. Maar niet de kalverdienst. Evenwel. Wandelde hij in de weg van Jerobeam. De zoon van Nebat. Dan vinden we. Dat God omdat hij gedaan heeft. In dat opzicht. Wat recht was in de ogen des hier, Het uitgesproken vonnis Over te voltrekken. Zou hij tot in het vierde geslacht een koning op zijn troon hebben. Zodat we vinden dat Jerobeam II. Die heeft, dat was de vierde uit Jehu. Veertig jaar geregeerd. En brengt die, in die veertig jaar het volk Israëls. Nog tot een rijke staat. Een merk is. Dus die man die kreeg zelfs een belofte. En hij werd beloond dat tot in het vierde geslacht maakt. Dan vinden we van Jehu en van zijn zoon Joas en Joas en van uh, Jerobeam den Tweede. En ze deden dat kwaad was in de ogen de zin. Ja. Merk eens, zo kan men hier nog tijdelijke zegeningen hebben. Die God ons geeft voor de tijd.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 En dan openbaart het zich nog dat het met zonde bevlekt is. Zodat er voor ons geen roem overschiet. Waarvan dat een apostel Paulus zegt: die roemt, roemt in de Oh O mijn gehoordes, dan behoeven wij niet te zeggen: laat ik eens iets nemen. We hebben hier al wel 32 jaar gepredikt. En wat moeten we daarvoor stellen of optellen? Niets. Niets. Ach, hou die gedachten eens. Dat het beste van de mens nog met zonde bevlekt. Al is het dat het een vrucht is van een benieuwd leven. En zodat neemt is dat men is. Laat ik eens heel eenvoudig wezen. Dat men eens een hartelijk gebedje heeft kunnen doen. Dat men eens aangenaam heeft kunnen spreken. Dat men eens makkelijk hier of daar geweest is. Eh, wat is het dan nodig? Dat we een leren kennen, Dat de hoogmoed. Dat al is het dat we in ons spreken oprecht geweest zijn. Dat de hoogmoed de achterdeur niet inkomt. Dat heb je toch netjes gedaan. Je hebt toch een hartelijk gebedje gedaan. Daar zullen ze misschien de een of andere ook wel wat zeggen. Wat heeft die man hartelijk gebed? Wat heeft die man echt uitgepraat? Wat heeft die man echt geprikt? Ja. En dan hebben we er geen erg in. Mijn leurders, hoe dat mijn Heer hoogmoed weer binnenkomt. Ach, dan openbaart zich dat al is het dat het in wezen op zichzelf was een goed werk. Dan openbaart het nog dat het met zonde bevlekt is. En dan zou ik hier een beroep willen doen. Op al diegenen die het eerlijk door God en van God geleerd hebben. Steek de hand eens in de boezem en zeggen zij komt uit. Ik leg hier de nadruk op mijn ogen, als het niet was dat er over onze beste werken geen verzoening gedaan werd, en dat het gouden huldaaltar Christus Jezus voor de troon. en onze beste werken die daarop komen, en onze gebeden die daarop komen, en onze predikaties die erop komen. Niet gereinigd werden door het bloed van Christus, dan kunnen ze goden niet aangenaam zijn. Maar alleen op grond van het bloed en de gerechtigheid van Christus er kunnen onze werken goden wel behagelijk zijn. Zelfs na ontvangende genade. Anders hebben we en zijn we in zeer groot gevaar om op de troon van hoogverdij te klimmen. Daarom mijn uurders. Gaat het eens na. Als je ziet. Omtrent de koningen van Israël. Of van Juda. Hoe nederig of dan ze soms in de beginnen waren. En. Denk maar aan Salomon. Ach geef deze jongeling. Een wij en een verstandigheid. Want hoe zou hij anders dat grote volk kunnen regeren. Maar straks is die wijze Salomon. En zijn wijsheid bleef hem nabij. Is straks nog een dienaar? Daarom de gevaren mijn houders. Zijn zo ontzaggelijk groot. En hebben we erin? in. Gaan we ons hart nauwkeurig na. Ach hoe ben ik. In mijn hart voor God. En voor het alzienend. ...en het harte doorzoekend ook van God. Ach, dan is het toch geen wonder... ...dat de dichter zegt... ...weerhoud toch, o Heer uw knecht... ...dat hij zijn hart niet echt... ...aan het waarsen Hierste Heerste die in mij niet meer... ...dan leefde ik tot weer van grote zonde vrij. Hij had erover dat Hoogmoed... ...een van de grootste zonden was... Dan zegt hij, laat u mijn tong en mond en mijn hartste, diepste grond toch wel behagelijk wezen. En laat ons bedenken. Het is afsnijdend, mijn uur, maar we hebben geen verdiensten voor God. Ja. En maar in de tweede plaats, de zijde, al is het dan een geloof zouden hebben en het heeft te werken niet, is het geloofwaardeloos. Dus de werken kunnen waardeloos wezen en het geloof kan waardeloos wezen. En vinden we in de tweede vraag. Hoe verdienen onze goede werken niet? Die God nog in dit en het toekomende leven wil belonen. Deze beloning geschiet niet uit verdiensten, maar uit genade. Dus God die wil wel belonen, maar uit genade. En dan haal ik om de wil even dat beeld nog aan. Wat ik straks bij de aanvang in de inleiding had. Wanneer kinderen een gebod krijgen van de elders. En ze doen dat uit liefde, zonder tegenspreken. En ze hebben dat gebod uitgevoerd. En die vader en die moeder die zegt dan kom. Wat je gedaan hebt, daar ben ik blij mee. Dat is tot vreugd voor mij geweest. Dat als kinderen gehoorzaam zijn, doen het gebod hun ouders. En ze geven dan een beloning. Dan kan zo'n kind niet zeggen dat heb ik verdiend. En dan zeggen ook die vader en die moeder niet dat heb je verdiend. Maar dat is uit liefde gegeven. Weet je waarom? Wat een ene doet uit liefde. Wordt beloond door liefde. <tie> Daarom mijn hoor is liefde beloont zich met liefde. Wanneer we hier dan vinden. Deze beloning. Geschiet niet uit verdiensten. Maar uit genaam. Neem nog even een ander beeld, Een rechthuwelijk. Waar we straks nog van zijn. Zeg nooit de vrouw tegen de man. Wat heb ik verdiend voor je? Of de man die zegt niet tegen de vrouw. Ik heb zoveel verdiend voor je. En nee. Weet je wat het is wanneer de man zijn loon komt te geven? En dan doet hij dat. Uit liefde. En de liefde beantwoord door liefde. Zodat. Wanneer we zeiden. Wanneer een vader zijn loon komt te geven aan de vrouw. Eh, dat. Eh, die vrouw dat loon ontvangt. Niet in deze zin. Nou man. Ik heb goed mijn best gedaan van de week hoor. Het is weer nodig dat ik je loontje weer krijgt. Nee. Eh, dan. Heeft die vrouw gedaan wat uit liefde, uit huwelijksliefde haar plicht was. En de man die doet, uit huwelijksliefde wat zijn plicht was. Vandaar het, dat men samen kan delen. Samen in gemeenschap kan leven. Geestelijk, mijn Godes, Wat we uit het geloof doen. Zij de Heer. Het eerste werken zonder geloof. Maar geloof zonder werken. Wat we niet uit het geloof doen. Dat kan niet door de liefde gebeuren. Want het geloof is werkzaam door de liefde. En wat doet nu het geloof? En wel mijn ouders door de liefde werkzaam. En dat zoekt niet in dwang en door God en in een dwangbuis te moeten leven. Maar dat zoekt voor God te leven. Met God te leven. En als het gekend wordt. Dan is het doel Gods. Om in gemeenschap met zijn volk te leven. En waarin bestaat dan die beloning. Wel laat ik het eens nog met een heel eenvoudig beeld zeggen. En wanneer zo'n kind thuiskomt. En uh, die heeft die boodschap gedaan uit liefde. En die moeder geeft zo'n kind een kus. Dan beloont ze de liefde met de liefde. Dan zal zo'n kind niet zeggen wat krijg ik nou? Maar die ontmoet de liefde van de moeder. En als ik nu verwaardigd mag worden, of gij, iets voor God te doen. En we mogen verwaardigd worden. Hij kussen mij. Met de kussen zijn zwans. Een kruimeltje van zijn goddelijke liefde smaken. Dan zijn we al genoeg beloond. Want liefde vraagt geen lof. Nee, Liefde vraagt geen loon. Liefde vraagt niet om uitbetaling. Eh, maar liefde is medebeeldzaam. En nu mijn leeders vinden weer. Een geloof zonder de werken is een doodgeloof. Waarom we hier vinden, eh, verdienen eh, onze goede werken niet, die God nochtans in dit en het toekomende leven wil belonen? Deze beloning geschiet niet uit verdiensten. maar enkel uit genade. Genade, dat is gevloeid van kruis. Daar heeft Christus zijn werk gedaan, en daar heeft Christus alles verdiend. En dan mag de kerken gods uit de verdiensten van Christus leven. En dan de verdiensten van Christus. Eh, dat is het genadeloon. Dat ze in en door Christus soms genieten. De vrede gods die alle verstand te boven gaat. Gaan we nog even verder. In de derde plaats zijn er. Geloof en goede werken zijn niet van elkaar te scheiden. We Hebben straks u laten lezen dat Jacobus, die heeft tegen die rechtvaardig maken drijvers, dat die zeggen wij zijn gerechtvaardigd uit het geloof en dan kunnen we geen kwaad meer. Stil is, zegt Jacobus. Ik zal u een ander beeld geven. Ik lees dat God Abram rechtvaardig uit zijn werken. En Raga de Hoer is gerechtvaardigd in de werken. Want, zegt hij gelijk, een lichaam zonder geest dood is, als is een geloof zonder de werken dood. Wat geeft Jacobus te kennen? Paulus spreekt over de rechtvaardigmaking door het geloof. Maar wat zegt nu de onderwijzer? Maar maak dan deze leer niet zorgeloos. ...en goddeloze mensen. Dat wil zeggen... ...als men gerechtvaardigd is... ...en goede werken worden niet beloond... ...waar baat het dan hoe hij leeft. Ja. Wij net leven zo wil. Want... ...als je gerechtvaardig bent... ...ga je toch naar de hemel, dat is Antoniaans. Dat is een ontzaggelijk groot gevaar. Daarom, mijn hoeders, vinden we hier... ...neem... Uh, want zij is onmogelijk dat, want het is onmogelijk, zo wie Christus door een waarechte geloof ingeplant is, niet zal voortbrengen vruchten der denkbreid. Nu was Abraham door het geloof Christus ingeplant. Wij vinden nog dat wanneer Abraham door God opgezocht geroepen is geworden en gezegend, dan we vinden Abraham geloofde. En het is hem gerekend tot gerechtigheid. Maar wat vinden we op een andere plaats dat zijn geloof beproefd wordt. In dat God eist van hem dat hij zijn zoon moet offeren. In de beproeving des geloofs geeft Abraham te kennen. Dat het een goed werk is. Dat hij zijn zoon voor God over heeft. Toon mij zegt u uw geloof. Uit uw werken. En ik zal uit mijn werken mijn geloof doen Een rechtvaardiger te zijn. En naar de wereld te leven. Een rechtvaardiger te zijn en met de wereld te leven. Een rechtvaardiger te zijn en de zonde aan de hand houden. Is tegen de natuur van het zaligmakend geloof. Want de natuur van het zaligmakend geloof is. Werkende door de liefde. Dat men alder zonder vijand wordt. En dat we de wet van God gaan beminnen. Dat u wet wordt al onze vermaking. Welzalig dan hij. Die daar zijn reden leeuw. Begint zal met welgeluk zalig. Die niet zit in de goddeloze gestoelte. Hij eindigt met welgelukzalig. Die naar zijn reine leer. In hem en hij. Een hoogst geluk beschouwt. Die Sions vorst herkennen voor een eeuw. Waarin bestaat het nu. Dat zo wie Christus. Door een warechte geloof ingeplant. Ingeplant is. Zo verenigd met Christus. Dat wanneer Christus. Door het geloof in onze hart woont. Dan woont er de wet van God. Want Christus is de wethouder en de wetdrager. Ik draag de heilige wet. En waar Christus nu de wethouder. En de wetsdrager is. En hij door het geloof in onze harten ingeplant is. Dan wordt de wet van God onze vermaken. En weet je wat we nu wel eens opmerken? En in zonderheid onder de jeugd. En dat. ...en dat geldt misschien ook wel letterlijk... van mijn katechus dat men denkt... ...dat als men tot God bekeerd wordt... ...en dat wanneer men door het geloof... ...Christus ingeplant wordt... ...dat je dan heel wat moet missen. Wat dan? Het genot van de wereld... ...het vermaak van de wereld... ...de radiomuziek... ...de televisie de voetbalsport en vermenigvuldig dat maar. Ja en dan een men. ja en dan moet je anders zeker gekleed gaan en dan lijkt het voor zulke mensen als vrucht van de onwetendheid of dat ze in een harnas gezet zullen worden. En vandaar het dat zelfs onder de jeugd de gedachte vormt ik hoop maar wel bekeerd te worden, maar niet in mijn jeugd. Want als je in je jeugd anders moet gaan leven. Dat moeten mensen zijn, die wil zeker ook vroom worden. Ook een schijnheilige. Merk eens, mijn hoorden, dat is een list van de duivel. En een gemene list van de duivel om de jeugd in te slokken. En wie zou er van die gedachten soms niet verschoond zijn. Dat alles dat men denkt. Als men een ander leven gaat leiden. Of dat je met David in een harnas moet gaan lopen. Zo leert het de waarheid niet. De waarheid leert mijn houders wanneer men het zaligmakend geloof is ingeplant. Dan is het ons vermaakt. om voor God te leven. Naar de wet te leven. Wat we hier vinden. Een voor te brengen. Vruchten der dankbaarheid. Vruchten der dankbaarheid. Zodat sommigen denken. En de wereld denkt in zonderheid wel van ons. Dan wel van die zwartgalligen. Van die zwaarmoedige mensen zijn daarin niets van mag, en misschien de jeugd ook nog wel. Eh, dat het lijkt of dat je niets mag, maar kan je groter indenken dat als je Christus' ingepland bent en de liefde Gods en de liefde van Christus mag smaken en mag ervaren wat het is om hier voorbereid te worden. Verlost te worden van de eeuwige rampzaligheid. En de eeuwige zaligheid te gaan verkrijgen straks. Dat het bij tijdens een hartelijke vreugde in rot. Ach dan zijn het niet zulke dompers. Zoals de wereld ze bekijkt. Maar dan worden het mensen. Die met de wereld niet kunnen delen. Want die de wereld lief heeft kan God niet lief hebben. De wereld gaat verwijt met al zijn begeerlijkheid. Maar die de van Gods doet blijft in de eeuwigheid. Dus het worden hem vanzelf zijn. Mijne dat het geen dwangjuk is wat God de mens oplegt. Maar dat men, en dan kan het waar worden. Dat men nooit genoeg voor God kan doen. Als het gaat over de dankbaarheid, eh, mijn ludders, eh, dan neem ik nog eens even een beeld. Als hier ouders zijn die oud worden en ze hebben alles aan hun kinderen opgeofferd en ze worden dan oud en die kinderen gaan dan bewijzen aan de oude vader en moeder, dan ze alles voor de wensen te doen. Om ze in een dag, zoveel als ze mogelijk is, nog enig vermaak te geven, eh, liefde te geven. Eh, wat is dat? Eh, bedenk eens, wanneer ze dat nou doen, als vrucht, wat hebben mijn vader en moeder voor mij niet gedaan. Ze hebben zich in de jeugd bijna honger geleden om ons te voeden. Ze hebben in de jeugd armoede geleden om ons te dekken en te kleden. Ze hebben zoveel voor ons gedaan. Dan kan het als vrucht van dankbaarheid zijn. Dat men alles voor een oude vader of voor een oude moeder wil zijn. Dan geven we daardoor te kennen onze dankbaarheid. Voor hetgeen zij geweest zijn. Ik haal dit beeld even aan. Als we nu mogen ervaren wie God voor ons geweest is. Wie Christus voor ons geweest is. Dat hij zijn bloed gestort heeft. En dat hij zich tot in de dood des kruises vernederd heeft. Om ons te verwerven. Wat tot het leven en de zaligheid vernoodd is. Daar zal de liefde meebrengen. Dat ik voor God en Christus nooit genoeg doe. Ach, dan bewonder ik uh, die zonderheid, die grote kalfaai. Die morgens om vier uur opstond. Om dan eerst Gods aangezicht te zoeken. En dan aan het schrijven ging. En op de dag aan het prediken ging. Om de leer van Gods woord te verdedigen tegenover. En uh, wanneer dat hij dan gaat sterven, zegt hij. Ik heb mijn leven verteerd in de dienst van God. Ja. Dan zegt hij niet en dan krijgt er hemel ervoor. Maar dan geeft hij te kennen. Wat God aan hem gedaan dat doet hij uit dankbaarheid. En u brengt de dankbaarheid mee mijn ouders, Dat men alles voor de heren zou willen doen. Dat men daar veel in tekort komt. En dat men dat met veel gebrek maar dan legt de wortel daarvan toch in ons hart. En het is zo'n smart en droefheid dat we dat niet kunnen zoals we willen. Wij moeten wel eens uitdrukken in ons gebed, die heren. En wij kunnen en niet wat we willen. En we kunnen het ook niet zo waardig bij u toebrengen. Niet zo wat het zouden willen kunnen we het niet. En zo zou het waardig zijn nog niet. Want dan zou die lichaam en ziel geheel ten dienste van God besteden. Liefde dienst waarvan de dichter zong. Wat we met elkaar nog zingen op psalm 97. Het zesde vers beminaars van de heer. Verbreiders van zijn heer. Hoop steeds op zijn genade. En haat altoos het kwade hij. Die in tegenspoed zijn gunstgenoten doet. Verleen een onderstand en resten boos aan die op een onschuld doet. We noemen het zesde vers van Psalm 97. te bewijzen dat er bij God niets te verdienen is als met eerbied gesproken de hel. En gelukkig als we verwertigd mochten worden om te leren kennen dat we helwaardige schepselen zijn. Dat is anders als dat we menen. Menselijke meningen. Ik heb in mijn leven al ettelijke keren gehoord dat men zei, ik ben goed voor mijn gezin geweest. Ik heb in ieder het zijne gegeven. Ik heb geen schuld gemaakt. Ik ben geen dief geweest. Ik ben geen rover geweest. Ik heb in ieder het zijne gegeven. En dan kan ik niet denken van God, die toch liefde is, dat hij me naar de hel zal sturen. Nee, dan kan ik niet geloven van God hoor. Want nee. God is toch liefde? Ach, <coughs> daar zullen er wat mee zich mee bedriegen. <coughs> Om op zulke valse grond te rekenen op de hemel. Er want mijn hoeders, bij de zulke gaat het in de grond niet over God. Maar alleen maar <coughs> over een hemel. Een verbeeldingshemel. Waar men bedrogen mee uit zal komen. Neen, houd in gedachtenis Dat wanneer we leren kennen. Dat we helwaardige mensen zijn. En dat we iets van leren kennen wat David zegt in psalm 51. Uw doen is rein. En uw volgen is gans rechtvaardig. Dan kan je gaan leren wat Christus verdiend heeft. Die heeft niet wat verdiend, maar die heeft alles verdiend. Met zijn lijden en gehoorzaamheid. In zijn leven en zijn sterren. In zijn dadelijke gehoorzaamheid voldaan aan de neisterwet. En in zijn leidelijke gehoorzaamheid voldaan aan de vloek der wet. En volkomenlijk genoeg gedaan aan de goddelijke gerechtigheid en in het gericht van God geweest is. En van die kant, mijn houders, ach vlijt u zelf het toch niet. En met dat je nog bekeerd kan worden of nog zalig kan worden. O, oh, vlijt u zelf het dan niet mee. Want er zijn er al duizenden die zich daarmee bedrogen hebben. Want dat geeft meer in de grond. Een heimelijke rust. Maar mijn ouders die moeten gaan leren. Ik heb de helft verdiend. Ik ben een zonde. En al mijn werken dat zijn maar blinkende zonden. Maar dat is wat. Je beste werken blinkende zonden zijn. In het oog van God. Maar je mocht er iets van leren. Dat alles wat je gedaan hebt, zij op welk terrein van het leven, al oh, was het op kerkelijk terrein. Ja. En we zouden er iets voor schrijven. En het is geen vrucht van het zaligmakend geloof. Dan zijn het blinkende zonden die God niet kunnen waar. Wat we ook zouden doen in ons leven. Het zijn blinkende zonden waar God niet mee te bevredigen is. Hoort iemand zeggen, ja man. Eh, maar. Als hij dan aan verschillende instellingen eh, nog wat geeft. En soms nog goed wat geeft. Is dat golden dan niet wel behagelijk? Haal hij zoveel ellende dat er in de wereld is. En zoveel eh, verdriet. En je zoekt dat nog te verlichten. Door iemand te helpen. Merk eens. Op zichzelf wel goed. Als je maar niet voorschrijft dat je de hemel ermee verdient. Want die is er niet mee te verdienen. Nee. Dan geeft God je nog. Als vrucht van zijn algemene genade. Dat we elkaar nog een beetje kunnen houden. Maar het is niet verdienstelijk voor de nee. O oh, mijn God is bedenkt, Dat alleen de arbeid van Christus. Zijn bloed. Zijn gerechtigheid. Het geweven kleed. Zonder naad. Of God, God, als heuvel, daarmee kunnen over God bestaan. Wanneer er onder ons zijn die zich dat bewust zijn. Ach, dat je dat bewust bent. Dat bij alles wat je zou doen, je de hemel niet kan verdienen. Dat God geeft dat je mocht ervaren. Dat bij alles wat je gedaan hebt of doen of gedaan, doen uh, dat je niet meer en verder kan komen. Dan ben ik nog maar een helwaardige. Maar dat God je die genade schenkt. Om als een helwaardige te leren kennen dat Christus de zaligheid verdiend heeft. En als je verwaardigd mocht worden als vrucht van zijn genaam door de implantingen des geloofs, dan vinden we uh, van uh, Saches. Uh, dat hij alles eerst bij elkaar geschraapt had. Uh, wanneer Christus zegt heden, is deze huizen zaligheid geschied. Wat zegt hij dan? De helft van mijn goederen deel ik naar. En wat ik mij bedrog ontnomen heb. dan geef ik vier dubbel tweeders. Dan is mijn gooi genoeg. Ja. Ach wanneer op de Pinksterdag. De heilige geest uitgestort werd. Dan werd het aan de voeten der apostelen neergelegd. Wanneer er een Ananias. En een Safire was die zich meende verdienstelijk te maken. Heeft God in toon gesteld. Tentoongesteld in het woord, dat men God niet kan bedriegen. O mijn ouders, heb God genade verheerlijkt En met mee te weten voor eigen hart en leven, laten we onszelf onderzoeken en beproeven, in hoeverre we hier iets leren kennen, dat, dat neen zijn, want het is onmogelijk dat die Christus door een waar geloof ingeplant zijn. Niets zou er voortbrengen. Het is onmogelijk. Vruchten de dankbaarheid. Hier in geloof. En strekkies nog eens eens de ware dankbaarheid. In het gouden en de Zij de eer de lof de prijs tot in eeuwigheid. Amen. Och hier. U mag de naprediker nog zijn. En het nog achtervolgen mijn lieve geest. Dat het zijn vrucht nog af mocht werpen voor die grote dag der eeuwigheid. Verzoen ook het zondige wat ons aangekleefd heeft. Heer het is misschien voor het moeilijk onderwerp. Om het verden, Maar het is de waarheid o God. De waarheid van uw getuigen is en gelukkig. Als we onder de waarheid en het gezag van uw woord mochten buiten. Dat u daartoe dan nog genadigd. Door uw geest en woord werken bij aanvang en voortgang. Wil verder nog met ons zijn. En egelijk brengen op de plaats zijn woning. We verzoenen zonder ons aangekleefd. En bewaar ons in, in en uit. En verhoor ons. Om Jezus willen aan. Onze slot zijn zij Psalm 119. Het 52 e vers. Hoe zoet zijn mij uw redenen geweest. Geen honing kan gehemeld beter smaken. Alleen door u bevelen krijgt mijn geest. De verstand van God en goddelijke zaken, die heb ik alle leugen paan gevreesd, en zal bedrog en slinkse wegen We noem Benoem 52 e vers, Psalm 190. Dat zaterdagavond om half negen gelegenheid is tot aangifte voor de heilige doop, die gehouden zal worden op woensdag 4 maart, zo de Heere willen beleven. Gaat voorts heen in vrede en ontvangt de zegen des de Heren. De Heere zegenen u en behoeden u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten. En zij u genatig, De Here verheffen zijn aangezicht over u. En geven u vrede. Amen.